Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het 200 Palestijnse gevangenen heeft vrijgelaten. Een groep van 70 Palestijnen is vrijgekomen aan de Egyptische kant van de grens. Een andere groep kwam vrij in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Eerder vandaag liet Hamas zoals afgesproken vier Israëlische gijzelaars vrij. De vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar... zijn door het Rode Kruis overgedragen aan het Israëlische leger. Bij een actie van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam zijn bijna 190 mensen aangehouden. Het grootste deel, een kleine 150, werd opgepakt omdat ze geen gehoor gaven aan een oproep van de politie om te vertrekken. De rest, 40 actievoerders zijn aangehouden toen ze met voertuigen probeerden de A10 en de A4 te blokkeren. Vanwege de demonstratie was de snelweg een tijd dicht. Bij een inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen zijn meerdere archeologische topstukken uit Roemenië gestolen. Er is onder meer een helm meegenomen van bijna zuiver goud. De daders sloegen toe na een explosie. Ze staan op camerabeelden, maar zijn nog niet gepakt. Er is ook een uitgebrande auto gevonden. De directeur van het Drents Museum spreekt van een zwarte dag. De stripschapsprijs gaat dit jaar naar tekenaar Michiel van der Pol. Volgens de jury heeft Van der Pol een sterk en consequent oeuvre opgebouwd... waarmee hij goed laat zien wat Nederlanders in het dagelijks leven bezighoudt. De cartoons van de tekenaar uit Tilburg verschenen de afgelopen decennia... in kranten en bladen zoals het AD, NRC en het tijdschrift Flair. De stripschapsprijs wordt op 16 maart aan Michiel van der Pol uitgereikt. Het weer vanavond en vannacht is het, met de uitzondering van het Zuidoosten droog. En er komen opklaringen voor. De temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt en lokaal kan gladheid ontstaan. Morgen wat zon en dan wordt het zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dat ik thuis hoor. Want hier mag alles maar niet stand. Dat... Bij 17 graden een korte broek: de shop of de kermis, het maakt. Wat flapper.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 in Tirol, je hield me warm als het in de bergen sneeuwde, en ik, ik vond jou supertour. De liefde heeft niet lang geduurd, maar was nog heter dan frituur. Da Hallo. Zien me met Chantal aan mijn naam dan Gaan we lekker uit onze stekker, woel. Wakker heb cool, staat een overvloed, cool Als we bakken net, salmiak Shooterbraal bij m'n bal gehakt Percentages in m'n sap, uit een blik geen tap Knallen hem op m'n hoofd naar achter, gebogen en gaan een ben ik dief van Chaudra Lijp het drinken zo snel, het is wonderbaar Is er een fles, tappen wij het, moet dan maar Koning van de fituur, van snacken bouwen Bitte gaan niet toe, moest en sweet en sour En ik zwaai naar de politie, Want vanavond hebben ze niks op mij ey. Just like a river zijn hier bij ZFM Entertainer ...voor tot de klokjes van 7 uur op die 106.9... ...en uh, natuurlijk DB Plus 9A... ...en natuurlijk... Uh, ...ja, op de Kabelkrant... ...kanaal 40 uh, van Zio... ...en aan de tafel hebben we zitten... Nigel Nigel Fischer ja middag is het nog. middag nog. Even. Ja, ik moet er even aan wennen nog. Ja, het gaat hard hè. Gaat hard. Nee, maar ik, ik, ik bedoel, kijk je kijkt naar buiten en dan is het uh, ja, toch al vrij donker nog. Ja, dan dus, uh, wordt hij dat zonnetje gescheiden. <laughs> nou, vandaag heb je aardig geschijnen, moet ja, zeggen. ik zeggen. Ja, ik wou zeggen, het was wel even een mooi dagje vandaag. Ja, ja, ja, ja dat, uh, dat viel me reuze mee, laat ik het zo zeggen. Ja. <laughs> hey, welkom in de studio. Uh, ja, vertel even wie je bent, wat je doet en uh, ja, of, of je nog andere hobby's hebt en dergelijke. Ik ben uh, Nigel Fiesje. Ik uh, kom uit Houten bij Utrecht. En uh, door de week uh, heb ik een bouwbedrijf met mijn vader en mijn broer. En uh, ik, de, ik ben daar. Uh, Verantwoordelijk voor het loodgieterswerk. Uh, en in de weekenden doe ik lekker optreden en, uh, en zingen. Dus uh, een druk, uh, druk man. Druk bestaan, ja. ja. En uh, zelf kinderen of. Uh, nee, kaartjes nee. dus, hel. Uh, ah, als er nog okay. mensen uh, zich <laughs> aangesproken voelen. <Ja. laughs> dan kunnen ze altijd even De Mooie even dames <laughs> mogen, mogen bellen. Ja, toch? Ja. Hey, um, hoe is het zingen ooit begonnen bij jou? Nou, dat is, uh, ja, we hadden vroeger in de garage bij ons hadden we een uh, cafeetje gebouwd. En uh, dat was nog ver voor corona. Dus, <laughs> en uh, op een gegeven moment uh, toen zeiden die jongens... van, nou, je, ja, met een slokje op uh, een beetje meelallen. En uh, zeiden, ja, dat klinkt best goed, waarom doe je er niks mee? Toen zei ik van, ja, nee, ja, dat is niks voor mij, laat gaan. En uh, toen waren we in Canaria... En, uh, mijn vader die zat met Marianne Weber te praten. Die had daar een strandtent uh, geopend. En uh, toen kwam ik erbij zitten. En toen zei ze... Van, ik hoor net van je vader dat je ook goed kan zingen. Dus ik denk... Oh, het die weer wat? He. <laughs> ik denk, heb ik weer... Heb je gewoon voorgeschoten? Ja, <laughs> hij heeft me even voor het blok gezet. En, uh, maar ik had... Ze, ze, ze zeggen ja, Ik kan vragen aan mijn zoon Jef... Of hij of een liedje voor je wil schrijven... En, dan kan je het opnemen en dan kan je altijd nog uh, kijken van nou, doe er wat mee of niet. Ja. En ik, denk, ik zat zo te denken: ik denk, ja, het is al leuk voor in het kroegje bij ons. En uh, ja, ik denk, kan mij het eigenlijk ook schelen? Hè? Het is altijd leuk om een eigen liedje te hebben. Ja. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. En hij uh, ja, zou in principe één nummer voor me schrijven. En uh, toen ik het klaar had uh, de, en de demo. Uh, de ruwe versies hebben me opgestuurd gekregen. Uh, gelijk doorgestuurd naar Jeff. En uh, nou, die hing nog geen tien minuten later aan de telefoon. Van, uh, ik denk dat we maar wat meer nummers voor je gaan schrijven. Want dat klinkt wel erg, erg lekker. Dus ja, dat, daar was ik ook blij mee natuurlijk om dat te horen. En ja. uh, ik vond het zelf ook uh, niet slecht. Dus uh, ik denk, nou, en ik vond het leuk om te doen. Ja, want jullie werken nog steeds samen, hè? Uh, ja, met Jeff is het uh, nieuwe radiostilte. Uh, Oké, okay, ja. Maar uh, ja, kijk, uh, hij is altijd moeilijk bereikbaar geweest. Dus uh, ik, ik sluit het niet uit dat ik ook nog... Dat, uh, is, uh, dat is zo iemand die moeilijker te bereiken is als de koningin. Ja, uh, ja. De ja. Koning, uh, ja, in dit geval. Zeker, ja. <laughs> uh, uh, maar ja, ik heb, uh, hij heeft altijd leuke en goede nummers geschreven. Dus ik ben daar uh, zeer, zeer blij mee. Maar uh, ja, op een gegeven moment verder gaan zoeken, ook naar andere uh, tekstschrijvers. Uh, twee nummers uh, van Wesley Bronkers uh, gekregen, uh, of genomen ook. En uh, ja, nou ben ik een samenwerking uh, aangegaan met uh, Emiel Hartkamp. Ja, en uh, je zit bij uh, Rood Hit Blauw, hè? Nee, nee ik Niet... zit bij Gold Star Oké. Dus je... dat is het label van uh, Emiel. Ah, oké. Okay. Ja, ik, nou, ik, dacht dat je, ik dacht dat ik dat gezien had. Ja, voorheen, voorheen uh, zat ik bij Rood, Hit, Blauw. Oké, okay, en ik heb ook Zebra gezien. Zebra, dat is ja. van uh, Kees Stevens, ja. van uh, De Bevers. Ja. En uh, ja, die heeft mij ook in contact gebracht met, uh, met Emiel. Want uh, ja, ik had zoiets van... Ja, ik wil graag... Dat was echt een droom voor mij om uh, een nummer te krijgen van emil Hartkamp. Maar ja, hoe kom je met zo'n man in contact? Dus uh, ja. toen uh, Kees benaderd... En, uh, Binnen no-time had ik het nummer, dus... Oké. Okay. Ja. Hey, ik heb een uh, nummer klaarstaan van je. Uh, als jij naar nou me lacht. Ja, geschreven door Jeff Weber. Ja. Een heel uh, lekker foxstrotje. Ja, en uh, kan, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, uh, dat is uh, uitgebracht op het label van uh, uh, Kees Stevens. En uh, uh, ik moet zeggen, als, als mensen mij uh, uh, aanspreken op feestavonden... Dan zeggen ze, vragen ze eigenlijk altijd van ga je ook uh, als jij naar me lacht zingen vanavond? Ja, Oké. Okay. Uh, <laughs> ik, ik denk dat de meeste mensen dat uh, het leukste nummer vinden. Dan gaan we hem, uh, eventjes luisteren. Ja. Zo, hey, dat, was, uh, dat was een lekker nummer. Ja toch, ja, ja. lekker hey, eerlijk, ja Ik snap wel dat hij uh, uh, op zo'n avondje aangevraagd wordt, uh, ja. om het eerlijk te zeggen. Hey, um, ik heb nu een, uh, een single voor me staan. Um, pak nu mijn hand. Ja, die is uh, door Wesley Bronkers en Raymond de Bruin geschreven. Uh, opgenomen bij uh, Hans van Vondelen. Dus dat is ook geen uh, onbekende. Nee. Dus uh, dat was uh, wel, uh, een, ja. ik hoorde gelijk dat het uh, een liedje was van uh, Julio Glacius. Ja. En uh, dat luister ik ook gra altijd graag naar. En, uh, dus ik had gelijk zoiets van, ja, die, die moet ik hebben. Maar hij had hem al zelf ingezongen. Dus ja, hij zei: Ja, ik weet niet of ik dat zomaar weg kan geven, maar uh, ik kom erop terug. Ik zeg: ja. ja, dan moet je het ook niet laten horen. Nee. nee. Dus uh, hij ging, uh, ja, denk ik, met de platenlabel en zo overleggen. En uh, nou, ik mocht ja, is... uh, hem opnemen, dus. Uh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk of er geen uh, rechten aan verbonden zitten en dergelijke. dergelijke ja, ik weet niet precies, dus je... maar uh, hij heeft natuurlijk uh, meer mensen om zich heen hangen dan. Uh, Waar die je verantwoording aan ja, ja, ja. moet uh, geven. En uh, ja, de clip hebben we in uh, Gran Canaria opgenomen. En uh, daar een, een, een bedrijf uh, opgezocht wat uh, uh, gespecialiseerd is in videoclips ook. En uh, ja, zo uh, een goede gevonden. En uh, nou, ik heb daar denk ik uh, twee of drie uh, clips opgenomen, dus... Oké, okay, je ja, ja. dus uh, de, het bedrijf uh, zelf uh, voor de clip. Heb je, heb je daar uh, ja. in Gran Canaria? Ja, want dat uh, scheelt gewoon heel veel. Als ik hier uh, iemand uh, mee moet nemen naar Gran Canaria. Ja, inderdaad. En dan hotel, kamer en alles. En, uh, nou, hadden we toen de tijd nog een huis daar. Dus dat scheelde wel. Maar ja, het. Als ze daar ook zijn, dan ga uh, ja, ja, ik ze niet overvliegen. Nee, nee ik, ik, ik, ik zou zeggen, uh, Marianne die weet de weg ook, denk ik, daar al. Maar dus, uh, ah, ja, die, <laughs> dat is ook wel grappig. Die vroeg wel aan mij, van uh, wie heeft die clip opgenomen daar? Want ja, die uh, wilde natuurlijk ook wel weten van... Uh, ja, ja zij is al ongekend. Uh, ook een uh, aantal mensen kennen daar al oh, in, uh, in die wereld natuurlijk. Ja, denk het wel. En, dat uh, is, uh, het is op zich een kleine wereld natuurlijk, hè? Ja. Ja. ja en daarom, dan is het toch altijd wel spannend als je, als je iets niet kent ja. en voorbij ziet komen dat je denkt van oké. Okay. Ja, ja voor, voor die cameraman was het natuurlijk ook spannend, want ja. het is een muzieksoort waar hij natuurlijk nooit geen contact mee heeft gehad. Uh, ja, en uh, ja, je... Je, ik moet in het Engels gaan vertellen hoe ik het ongeveer wil hebben, ja. maar uh, uiteindelijk ging dat helemaal goed, dus uh, ik ja. was er blij mee. ja toch? ja toch Nee, ik bedoel, het is, het is allemaal, uh, ja, uh, mooi geworden. Zeker. Ja, ik heb af en toe nog even een kikker in de keel. Ja, dat... Uh... Ik, ben, ik ben nog niet helemaal uh, hersteld van, uh, van de, ja, virus, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat, ja, is, dat uh, uh... Je hoort niks aan, de tegenwoordig, hè? Ja, nou, maar ik, ik had het al voor de kerst, dus... Uh, en, uh... Ja, ik was, uh, ik was het haastje om het maar zo te zeggen. Ah, nou ja, dat is minder met de feestdagen. Hè? Ja, nou goed, we hebben het allemaal overleefd. Dus dat, dat is het belangrijkste. Alleen, uh, alleen die nadehoes die blijft dan uh, nog eventjes uh, na je, uh, zeg maar. En uh, ja, dan zegt zo'n huisarts van ja, helaas dat moet slijten. Ja. ja. Nou ja. <laughs> nou ja er zijn maar. ergere dingen, toch? <laughs> ja, toch. Hé, hey, um, ja, ik denk dan uh, eventjes uh, gaan we luisteren Ja, prima. Laat je vliezen en pak nu mijn hand. Ik vraag me af wat het toch is. Misschien heb ik het soms wel mis. En voel ik meer dan jij voor mij. Loop je zo mijn deur voorbij? Ik moet steeds denken aan die lach. Die bracht mij toen totaal van slag. Voor altijd samen met z'n twee. Is dat geen prachtig mooi idee? Pak nu mijn hand en ga maar mee. Oneindig lopen met z'n twee. Loop naar een plek, die ver vandaan. Met jou wil ik daar wel in gaan. Het maakt niet uit. De droom die ik al langer had, die droom heb jij dus ook gehad. We draaiden maanden om elkaar, maar onze tijd die is nu daar. Het is geen droom maar een werkelijkheid, misschien wel zonde van die tijd. Maar nu zijn wij dan bij elkaar, het kwam tot Nu mijn hand en ga maar mee. Oneindig lopen met z'n twee. Tot naar daar een plek, die ver vandaan? Met jou wil ik daar wel heen gaan. Het maakt niet uit hoe ver het is, als het maar samen. Yeah. Mm -hmm. Nu mijn hand en ga maar mee, oneindig lopen met z'n twee. Loop naar een plek, hier ver vandaan. met jou wil ik daar wel in gaan. Het maakt niet uit hoe ver het is, als het maar samen met jou is. Ik laat je nu echt nooit meer gaan, met jou kan ik de wereld aan. Ja, dat uh, klinkt lekker zomers. Uh, ja, nou. je krijgt er gelijk zin in. <laughs> ik denk, nou, ik, ik, ik keek naar buiten, maar... <laughs> nee. <laughs> ja, nou ja, nog even. Hé, hey, um, ja, nou ja, een bekende uh, melodie inderdaad. Uh, uh, van, van Julio. En ik, volgens mij was dat ergens eind, uh, eind jaren zeventig. Uh, ja dat zou kunnen. Ik, ja. ik, uh, tijden ben ik niet zo goed in, maar... Uh, nou Qua ja, ik, ik ben waarschijnlijk een stukje ouder dan jij. Maar. Ja, dat denk ik wel, ja. Even kijken wat hebben we hier? Ja, het hoeft niet meer voor mij. Ja, dat is... Uh, en, ja. Of tenminste, dan hoeft het niet meer. Of Nee, dan hoeft het niet voor mij. Zo ja, ja, ja. mondvol. Ja, ja, ja. Ja, het is, uh, dat is mijn eerste ballad die ik uh, uh, gemaakt heb. En ik moet zeggen, ik heb me, in, verhaal in het begin, tegenwoordig gaat het wel een stuk beter. Maar uh, met feestnummers maken en zo, dan zat de, de studio, de producer, dat altijd van... Nigel, lachen, uh, wat meer enthousiasme. Vind je ja. het wel leuk? <laughs> Allemaal van die afmerkingen uh, had je dan. Ja, ja, ja. En uh, met dit nummer, uh, dan hoeft het niet voor mij, dat ging echt uh, vanzelf. Ja. Dat uh, stond er binnen een half uur op. Toen uh, stond ik weer buiten. Oké, okay, nou, dat dus. is uh, snel gegaan dus. Ja, heel snel, ja. En, en uh, ja, vind je dat zelf ook prettig? Of, uh? Ja, ik... Ja, dat, dat, <coughs> ja, Ik ken daar gewoon goed mijn gevoel in kwijt. En niet dat ik zulke dingen heb meegemaakt of zo, maar... Uh, nee, maar voor je gevoel... in. Ja, gewoon, uh, ik kan me daar goed of, of, in... Het uh, voelt lekker, ja. laat ik het zo zeggen. Zeker. Prettig. En uh, met de feestnummer... Ja, vind ik ook prachtig natuurlijk, maar... Dan, dan, uh, ik zeg altijd, dan gaat het op een gegeven moment uh, dat lachen en dat uh, gaat gewoon zeer doen dan. Ja. En dat, uh, dat, dat, klopt, dan. dat heb ik ook met videoclips. Dan moet je ook zo lachen de hele tijd en dan denk ik op een gegeven moment van nou, uh, nou weet ik het wel. Ja. Maar uh, ja, het is, uh, met dit soort nummers uh, had ik daar totaal geen moeite mee. Nee. Ben je verwend, verwend uh, Nederlands talige uh, ja, platen? Hou je daarvan? Of, of, ja, uh, ja. Uh, heb je geen andere genre? Zo ik luister echt je... naar alles. Oh, okay. echt van Fats Domino tot Julio uh, Iglesias, De, de uh, jaren 60 komen ook aan je voorbij. Alles, zeg maar. alles. Okay. Ik, lu... ja, ja, ik vind niet alles goed, daar niet van. Maar uh, <laughs> ik goed. luister wel echt naar alles. Ook naar rockmuziek. Uh, ja, ja, ja. Echt, echt een brede smaak, zeg maar. Ja. Uh, je kunt net zoals ik zeg maar, uh, naar de YouTube, Bon Jovi luisteren. als naar ja. andere Hazes. Uh, ja ik vind uh, ja ik, ik, uh, als ik naar een feestje ga dan moet ik zeggen dat vind ik de hollandse feest het leukste maar uh, in de auto dan uh, komt echt werkelijk alles voorbij van ja. reggae tot rock f, uh, tot de Smartlap. de ja, uh, chubby checken en uh, Ook, uh, ja. en de fat boys <laughs> alles hey, um, ja, we gaan hem lekker draaien dan hoeft het niet voor mij <laughs> ja, ik zat er gelijk een denk keer uit zeggen <laughs> ja. Is het misgegaan? Ik zoek in het verleden. Waar werd jouw lach ineens zomaar een traan? Waar werd jouw hart een steen in het heden? Ik vraag me telkens af: Is het waard om voor te strijden? Was het daar niet veel waard? Je gaf, is er nog een beetje toekomst voor ons beiden? Als jij niet eens meer in mijn ogen kijkt, mijn blik naar jou onvrij, dan hoeft het niet voor mij. Als ieder de woord wat jij tegen me zegt al klinkt als een gevecht, dan hoeft het niet voor mij. Ik heb alles voor je ogen als het Je kent Goed. Mijn leven, dat ben jij. Maar zeg me nooit meer wat je gisteren zei. Dan hoeft het niet voor mij. Soms zeg je net te veel. Zelfs wat je niet zou willen. Je meent niet alles wat je naar me scheelt, dan verlang ik naar de stilte van het kille. Maar als ik nu dan oog mijn tranen zelf moet drogen, wat is het dan nog over van ons twee? Is dan elke waarheid van het nu?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 Een heerlijke meislepen. Ja. ja, ik zeg het. Uh, ja, het is totaal wat uh, de andere kant van nice. zeg maar. Nee. Oh. Ja. oh, rustig, jij. Ja, zeker. Maar <laughs> uh, ook wel uh, een belangrijke kant. Kijk, uh, we, we zijn allemaal. Uh, tenminste, ik, uh, in de bouw is het natuurlijk een stoere mannenwereld. Maar uh, ja, als je dan een uh, uh, muziek dan. Soms heb je daar ook als dat je denkt als je een plaat hoort, smart lab. Ja, dat komt wel even binnen. Ja, ja. ja het is inderdaad uh, een goede smartlap lab. Ja. Weet je, het is geen dagelijks. Uh, ik hou van jou of uh, ik blijf <laughs> je trouwen, weet je wat dat. Ja. Nee, het is een heerlijk, uh, heerlijk nummer. Hey, dan uh, gaan we naar de, ja, een beetje een beetje komische plaat, vind ik het. Ik ben niet lui. Maar gewoon te snel moe. Ja. <laughs> ja hoe, hoe kom je in hem dan met de titel? Nee, nou, ik, ik, ik, ik had een, een, een jef gevraagd van ik wil echt een feestplaat. Hij zei, en, en toen zei hij, ja, ik ga, ik ga eens even kijken. Dus uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, twee demos doorgestuurd. En daar uh, zat deze ook bij. Dus ik zeg, ja, die, die ene, ik ben niet lijn met de snel moe, dat is hem. <laughs> ik zeg, topplaat. En uh, hij zegt, heb ik die ook doorgestuurd dan? Ik zeg ja. Ik zeg, hij zegt, ja, die, die had ik voor iemand anders, die kan ik helemaal niet uh, uh, weggeven. Ik zeg ja, nou, ja, ik zeg, nu ja, te laat. Ik zeg, je kijkt maar even waar je doet. Ik zeg, deze neem ik nou, hè? Ja. Ik, ik denk, dan uh, heb ik uh, zo'n leuke en dan uh, verdwijnt hij weer onder mogen. Hij, hij, zegt, ja, hij zegt, ik ga even bakkeleien met uh, die anderen. En dan uh, uiteindelijk uh, mocht ik hem hebben. Dus ik, uh, ik was er blij mee. En, uh, ik vind nog steeds, als je goed naar de tekst luistert... het is echt uh, ja, fantastisch. Ook de glif erbij is ook prachtig. Ja, ja <laughs> ik heb ge, zo goed mogelijk geprobeerd... Uh, uh, op, op een database. Ja, de sketches ja, ja. Zeg maar, erin te zetten. Ja. En, uh, maar ik ben... Ik, ik vind het echt een, een van mijn leukste nummers. Ja, je, je, je hebt er ook plezier in gehad met de clip of... Uh? Ja, ja. <laughs> toch wel. Toch wel ja. Normaal uh, gaat dat allemaal niet zo makkelijk bij ja. mij, die videoclips. Maar uh, deze was wel gewoon leuk ook met, uh, met de mensen erbij en uh, onder elkaar was gewoon lachen. Ja, nou, jij, jij zegt ben je niet zo, niet zo goed eigenlijk met videoclips. Nee, uh, right, ja. Okay. In, in, in welke uh, vorm moeten we dan denken? Nou, ik vind het uh, altijd... Uh, ja, je moet de hele tijd lachen en... en kijk, ja. Normaal heb je een microfoon voor je mond en dan... Ja, breng, lach je ook wel, maar dan is het gewoon vanzelf. En nu moet je continu lachen, ja. vol in beeld. Ja. En dan gaat het op een gegeven moment echt weer doen, dat lachen. Je, je, moet, je moet zeg maar uh, de schets vier, uh, vier, vijf keer overdoen. doen. En dan, dan... Ja, en daar, wil je, daar wil je normaal ziek van. ja. ja. Maar, ja, mijn hobby is het niet, maar nou. eh, het hoort erbij. Dus, het hoort erbij. Uh, ja. We gaan eventjes luisteren. Ik ben niet lui, maar te snel moe, Nigel Visser.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 ik ben niet luim dus snel moe Ik ga het leven zelf wat anders verzien Ik kan het werkelijk niet zijn. Dan hoor je zeker niet klagen. Zeker niet. <laughs> even kijken hoor. Waar we dan gebleven? Dat uh, hoeft niet even kijken. Nee, die hebben we gehad. Uh. Ja, we hebben al een hoop plaatjes gehad. Ja, we hebben er al aardig wat gedraaid. Hè. Heel alleen. Heel alleen, uh, ja, ja. Dat uh, is een he he heel... Uh, terug, in de, terug in de tijd, hè? Ja, ik denk dat dat de vierde of vijfde plaat is geweest... die ik uh, uit heb gebracht. En dat is uh, een cover van uh, Purple Rain... Ja dat, uh, ja, dat is de enigste cover, nee, nee, nee, en die van Julio dan. Ja, oké, okay, voor ja, de rest de buitenlandse, uh, ja. ja. Want uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit zo op covers, want ja, je gaat toch altijd vergelijken met, uh, met het origineel, vind ik. Uh, ja, je weet wat ze gezien. zeggen, je weet wat ze zeggen, maar ja. je het goed gepikt als ze... Ja, dat is waar, <laughs> dat is waar, maar ja Ik weet het niet, ik, heb het, ik vind het ook altijd zo makkelijk ja, maar, uh, ja. En vooral in de Nederlandse muziek heb je natuurlijk ongelooflijk veel covers ja. Uh, Maar ja, ik vind altijd, je kan beter gewoon een, uh, iets origineels van jezelf hebben Dan dat je een covertje neemt maar. Nou ja, je, je hebt het gezien, ik bedoel uh, bijvoorbeeld Jeroen van der Boom met mag ik dan bij jou ja. uh, Ik bedoel, ja, dat was ook een cover ja, de, Die was nog niet zo oud Nee een aantal jaartjes. Ja, toch uh, heeft hij daar nog een hit mee uh, We, gescoord. Ja, ik vind dat dan... Ja, mijn mening, ik vind dat dan niet heel netjes. Vooral omdat die van... Uh, die, ja, hoe heet die beste vrouw ook alweer? Ja, ik, ik, ik ben ook even de kwijt. <laughs> nee, je weet wie ik bedoel. Die, die, die, die, die had, net, had hem ook net uitgebracht. Dus, ja. uh, en hij kwam er gelijk achteraan bijna. Dat denk ik, ja... Ja, alleen uh, zij is natuurlijk niet echt een zangeres. Uh, nee, maar het was uh, wel uh, goed, toch? Zij doet de cabaretier natuurlijk. En uh, ja, zij heeft dat nummertje gewoon heel uh, klein gezongen, zeg maar. Ja. Weet je, dus, dus dat past weer daarbij. En het maar, gevoel uh, hoor je erin. En daarom was het ook goed, natuurlijk. Uh, ja, ja, ja. ja, en uh, ja, ik, ik, ik vind... Het had wel anders gemogen, laat ik het zo zeggen. Want onderling eh, is ja. het niet, eh, niet netjes gegaan, laat ik het zo zeggen. En eh, ja. Maar ja, weet je, het is een harde wereld. Hè, dat, ja, ja, ja. ja, en de mensen kiezen zelf. Hè. Dat ja, dat is het ook uit. iets wat Marianne tegen mij zei. Van, uh, hou in deze wereld alles voor jezelf. En ook als je een idee hebt over een liedje of weet ja, ik veel wat... Ja. Vertel niet, het niet eh, tegen iedereen, want. Niet van tevoren alles uit. Als jij een idee hebt, gaat een ander, dan ben je aan de wandel. Ja, nou ja, dat, dat bedoel ik dus. Ja. Beter goed gepikt. Hè? Ja, ja. <laughs> nee, maar, um, Ja, heel alleen. Uh, was je vierde single. Uh, Ook uh, geschreven door Jeff Weber. En, uh, ja. Wat ik al zei, in cover van Purple Rain, maar ja. Ik, ik moet zeggen dat ik er niet helemaal achter stond, maar mijn vader zei ja, je moet ook doen wat mensen leuk vinden. Dus ja, ja, dat is ook zo. En, en, maar, ja, ik maar je moet er zelf ook achter staan. Ja, vinden. en uh, dat was bij dit, dit plaatje moet ik eerlijk zeggen, niet helemaal het geval. Maar, ja. Nou, nou ja, Purple Rain, ik denk dat de, was het niet toevallig een band waar je vader vroeger <laughs> van, van was. Van Prins, hè? <laughs> Nee, weet ik niet eigenlijk. Die, <laughs> okay. uh, die was uh, gek van Kis. Uh... Ja, maar het is allemaal een beetje uit die tijd. Denk ja. Ik, uh. ik zat sowieso aan een vragen. <laughs> Waarschijnlijk was dat het. <laughs> ja, <moet ik> <laughs> We gaan hem eventjes uh, luisteren. Nigel is en Heel Alleen. Omdat ik jou geloofde Dat jij me zo kon breken. Terwijl je hier nog lachend voor me staat, loop hier vandaan en wat niets te bespreken als ieder woord van jou. Rijden. Ook zonder jou klim ik weer uit dit dag. Zo, heel alleen. Hey, maar dat klinkt best lekker eigenlijk voor een ja, vierde sorry. single, uh, moet ik zeggen. Ja, en uh, uh, werd het steelband, hè? Ja, want uh, ja, ik, ik denk toch wel dat het een wijs besluit is geweest uh, uh, van die ouwe, zeg maar. Uh, oh, <laughs> dat, dat, hij, dat hij onder je neus heeft gevreven en zegt van, joh, je gaat hem gewoon aantrekken. <laughs> <laughs> ja, ja, ik hoop dat hij het leuk vindt dan. Ja. Hij... Nou ja, dat, dat ga ik wel vanuit, in ieder geval. Ja, hij, is, uh, hij support me wel goed, hè? Ja, gaat, en hij gaat ook mee naar een of niet? Ja, bijna altijd wel, ja. Okay. Ja, ja dat is altijd wel, uh, wel leuk, vind ik. Tuurlijk, ja, ja zeker. Ja. We, alleen is ook maar alleen, hè? Ja. Kijk, het is wel mijn hobby, maar uh, hij is zo trots als een, uh, ja, nou, ja, als dat een gaat, pauw, hè? Ja, nee, dat, uh, dat, dat snap ik. Ik bedoel, hè? Ja. <laughs> iedere, iedere vader uh, ja, die kijkt toch naar zijn kinderen. En, ja. en als het zo goed gaat, ja, dan gaat het uh, met pa en ma ook goed. Ja dat, dat, uh, ja, dat wil je ook als ouders ja, zijn, ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, um, ik laat het allemaal gebeuren. Ja, ook een leuk feestliedje. En het is ook een beetje rond die tijd uh, van uh, heel alleen. kort daarna denk ik. Ja, in het begin ging ik als een trein hoor. Dan, uh, toen had ik geloof ik wel eens vier in een jaar uh, uitgebracht. Nou, toen had je er echt zin in. Ja, ja. knallen. Toen, toen kon je nog lachen. Ja. Nou, ik, lach, ik lach nog steeds elke dag, hoor. Maar ik, ja. Ze zeggen wel eens, jij lacht altijd. Maar uh, dat is ook echt zo. Ik, uh, ja. ik ben altijd blij. Nou, <coughs> gelukkig, man. Ja, zeker. Hey, um. Ja, wat kun je je verder over vertellen? Eh. Uh. We hebben de clip opgenomen in uh, Amsterdam, op Rembrandtplein. Oké. Okay. En uh, ja, ver, ver, ja, volgens mij. Ik laat het aan. Nee, in Den Bosch hebben we die opgenomen. Oké. Okay. Ik ben uh, met een van Varen erachteraan en zo. Dus, ja, uh, oké, okay. die, uh, ja. Die, ja, die clip uh, heb ik. Ja, ik even uh, aan de. Dan loop je inderdaad door een straatje heen waar, uh, waar dus, uh, je ja. de vader een beetje aansluit. En dat was net uh, na de 11, 11 was dat. En uh, het, toen had die fanfare had tijd. Okay. En dat was ook niet makkelijk, want de meesten lagen <laughs> nog in de bed. <laughs> ja. want dat was echt vroeg hoor. Ja. En we stonden daar denk ik om een uur of negen al uh, in die stad. En, uh, daar waren, waren ze niet helemaal blij mee, volgens mij, of wel? Nou, ja, het, het, het was wel even... Het moest wel een paar keer over, laat ik het zo zeggen. Maar uh, uiteindelijk, ja, het super super superblij dat die mensen het ook wouden doen natuurlijk. Ja. Want je hebt ze toch nodig om een leuke clip te ja, maken. Ja, ja. En uh, met de fanfare, ja... Ik, uh, ik, ken de, ik ken niemand die in de fanfare zit, maar... Het is wel. Uh, nee, uh, daar nee. is het nog heel populair hè, in, in Brabant. Ja, aan die, aan die zijde inderdaad. Ja. Dat, dat, ja, het is een beetje aan het verwateren allemaal. Al uh, ja, ja, zo was zoveel dingen misschien. Maar, uh, ja, maar ook zo'n zo Dixieband. Of uh, weet je, dat, ja. Ja, dat is allemaal een beetje. Uh, ook, ook, ook dat live bandje. Ja, mensen jou, zijn wat, niet meer zo sociaal, hè? Dat ze in uh, clubjes gaan of uh, groepen of weet ik wat. Verenigingen. Het is uh, me met zo'n uh, druk, druk, ja, druk. Ja, ik, ik weet nog, vroeger je, had je altijd uh, van die, uh, die majorettenkorpsen. Uh, oh ja. ja en, en met die, stokkies, met uh, die vliegende stokken uh, <laughs> en die meiden in die korte rokken en zo. Die uh, ja, en dan de heren erachteraan met een trombone en dergelijke. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat gebeurde uh, ja, haast al onder twee, drie weken, denk ik, in, uh, in zo'n wijk. Zo, en, uh, <laughs> ja, maar, maar als je daar nu kijkt dat, dat, dat, dat is haast niet meer dat nee, maar ja, maar, is uitgestorven als dat de twee, drie weken is is misschien maar goed ook. <laughs> ja, maar het was, wel het, weekend, het was wel altijd in het weekend het was wel altijd in het weekend dat was eigenlijk een beetje om de, ja, toch wel een beetje de mensen ja. te vermaken en oefenen uh, uh, natuurlijk en, Ja, ja, en, uh, ja zo'n stichting uh, die had uh, die had zijn handen vol aan zijn korps ja. Ja, dus het was altijd uh, oefenen en dergelijke ja, en, en die pakjes en, en, en, zijn ook niet goedkoop, denk ik. Nee, nee absoluut niet. Nee, want uh, ja, je moet er gelijk een stuk of 200, uh, 300 laten maken. Dus. Ja. En dan groeit ze er weer uit door ja. al het bier. Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, ja, er zaten er toch wel uh, tussen, inderdaad, vooral met trombones. Dan waren er waren toch wel flinke kerels die daarmee liepen. ja. ja, ja. Je mag zo'n ah. ding maar sjouwen de hele tijd. Ja, waarschijnlijk zochten ze daarom... Euh, zochten ze ze uit. De spierbundel. <laughs> hey, we gaan hem eventjes... Uh, even kijken, ja, want we gaan alweer uh, naar... Uh, de klokken van... Uh, zes uur ja. Dus we gaan hem nog even snel draaien. Dan gaan we dadelijk nog uh, eventjes... Uh, de, de van de kroeg naar de kerk. nee Ho, ho, dat is de verkeerde. Die moeten we hebben... Een mysterie dat niet op te lossen is Loop je de chansen, wil je laat het allemaal gebeuren. Ja, ja Dat was tevens... Ik uh, kan je maar het beste doen, hè? Ja, dat waren uh, ja, één, één na laatste plaatje. Ik, uh, we gaan de laatste draaien, want uh, jij moet er ook zo weer vandoor natuurlijk. Ja. En we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. Dus bij deze wil ik jou bedanken voor de komst naar de studio natuurlijk. Hartstikke bedankt ook voor jullie tijd hè, dat, ik, uh, ja, dat ik erbij gedaan. mag zijn. Graag gedaan. En uh, we hopen je natuurlijk de volgende keer uh, ja, een beetje op tijd ontmoeten. <laughs> Want ik was iets te laat natuurlijk. Ah, maakt niet uit. Uh, Autopass, Uiteindelijk was je uh, nog op tijd, toch? Uh, uh, niet? Ja, redelijk op tijd. Uh, ja, toch. Hé, hey, um, waar kunnen mensen jou nog volgen? Ze kunnen mij volgen op Facebook, Instagram, TikTok. Uh, daar kunnen ze alles in de gaten houden van waar de optredens zijn. En uh, andere vorderingen van nieuwe singles of dergelijke dingen. Eh. Uh, dan, blijven, dan misten ze niks meer. Laat ik het zo zeggen. Ah, Oké, okay. nou, dat is duidelijk. Ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dank je wel. Nog eventjes jouw laatste draaien vanuit de kerk naar de kroeg. Hier, hier hoor je ze allemaal. Allemaal. Dit is waarvoor je een radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Het is zaterdagavond, we vliegen er weer uit En denken niet aan morgen als de kerkklok weer luidt Dat is er rond een uur of tien Rond een uur maar zullen ons dan nog niet zien Het is een dolle avond met volop feestmuziek En één ding dat is zeker mee wil je niet Pas morgen rond een uur of vier Rond een uur Al nou, denken wij, wat doen we hier? Maar als het amen dan weer klinkt, dan zetten wij de sprint weer. Vanuit de door naar de kroeg, dat stokkie wijn was niet genoeg. We slaan nog even.